Ik heb het maar genoemd, Poerim. Oproep om joden te doden. Klinkt niet leuk natuurlijk. Poerim zelf is dat natuurlijk niet, want Purim is het lot wat uiteindelijk geworpen wordt. Maar na het werpen van dat lot werd er een dag en een uur bepaald, in een bepaalde maand... ...dat ze vrijelijk de joden konden vermoorden. En ze konden dus uh, al hun rijkdommen in bezit nemen. Die uh, haman, die had zoveel duizenden zilverstukken, zou die aan de koning geven zet hij dan, stort ik dat in uw kast? Maar die koning die zegt, houd dat maar en neemt die joden maar. Een hele rare, we gaan het dadelijk in een paar teksten naar voren halen. Het is indrukwekkend zodra je dus gaat lezen weer in Esther. Er komt in de boek van Esther de naam van God helemaal niet voor. Is wel heel bijzonder. Maar door het hele verhaal heen zie je uiteindelijk wel wie de verlossing brengt. En er is er maar één die verlost. Jaweh, de enige waarachtige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom een thema dat ik achter Purim zet: oproep om Joden te doden. Uitroepteken. Ik begin de onderwijzing uit twee kronieken. om even een kleine inleiding te geven waarom ze ook weer in Babel zaten. en in Mede en Perzië. Want het was niet voor niets dat Israël het land uitgeschopt was, letterlijk en figuurlijk. Eerste tien stammen in twee shifts en toen nog eens een keer dus Juda en Benjamin. Dat hele volk is uitgeleid geweest naar Babel omdat er redenen toe waren. In dat twee kronieken 36 vers 14 eveneens maakten al de oversten en de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig. Het volk wordt meegenomen, oversten, priesters, het volk, zich voortdurend ontrouw schuldig maakten. Na al de gruwelen der volkeren, dat waren de volken rondom Israël. Als Israël trouw was, beschermde God zijn volk voorkomen. Maar als ze ontrouw werden, nam hij de grenzen van de bescherming weg en er kon de vijand binnenkomen. Eigenlijk zou dat volk al alert moeten zijn tot ze nee zeggen van hey, de vijand komt binnen. Hoe kan dat? Waar is onze bescherming? Wat hebben we nou fout gedaan? Maar ze denken er niet over na. Dat gaat jaren door. Het is niet omdat het volk een foutje gemaakt heeft. Het volk heeft jaar in, jaar uit de geboden gods vertreden. We hoeven maar de schrift op na te slaan over de periodes van de Richter. Dan ging het weer 40 jaar fout. Dan waren de vijanden weer in het land. En dan stuurde God een richter. En die knokte al die vijanden het land uit. Het volk bekeerde zich weer. En dan ging het weer goed. En dan weer twintig jaar later ging het weer helemaal naar beneden toe. Dan er weer een nieuwe richter. En dat gaat maar door. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Zegt dat Israël? Wat is dat voor een zootje? Nou, wij zijn dezelfde Israël toegedaan. Want wij zijn dezelfde mensen als de Israëlieten. Wij verschillen helemaal niets met de Israëlieten. Wilt u zeggen dat we Israël zijn? We zijn samengevoegd met Israël. Dan heb je ook dezelfde problemen als Israël. Je hebt veel vijanden om je heen. Maar die vijand kan buitengehouden worden door gewoon trouw te leven. De Heer voorziet in alles. Ze deden zoals de gruwelen der volkeren. Die wil ik nog niet eens uitdrukken aan u. Het is misselijk om te horen. Zij maakten het huis van Yahweh onrein. Waar is het huis van Yahweh ook alweer? De ware tabernakel die zonder handen gebouwd is voor ons Hebreeën, is in de hemel. De aardse tabernakel is een schaduw van die werkelijke tabernakel. Yeshua is ook de enige die door de dood en de opstanding naar vader gegaan is en aan zijn rechterhand plaats heeft genomen. Daarvoor is die koning. Hij is onze koning. We hebben het huis van Yahweh onrein gemaakt. Als nou Paulus zegt, gij zijt het huis gods. U en ik. Wij met elkaar zijn het huis gods. En je leest dit, zou je dus rustig kunnen zeggen, ze hebben het huis van Yahweh onrein gemaakt. Dus als wij als gemeente van God in de stiekemigheid of in de duisternis dingen gaan lopen doen, dat kan rampzalig zijn. Er is met de overwinning van Jericho, is er maar één Achan Die heeft gestolen uit de buit van Jericho. En toen wilden ze de volgende aanval op Jericho uitvoeren en er kwamen de dertig doden. En dan zegt Mozes, hoe kan dat? Er is een ban in de gemeente, zegt hij. En het heeft even tijd gehad voordat hij door het lot boven water kwam. Ook een poer, ook een poer, zie je. Uiteindelijk werd Agan aangewezen, Job, wat is er met jou aan dan? Ja, zegt hij, ik heb zilver en geld, ik heb het in mijn tent begraven. Dus het is niet voor niets dat in dat volk van God dingen kunnen gebeuren wat het hele volk, de gemeenschap, aantast, zwak maakt. Ze hebben het huis van Yahweh onrein gemaakt, dat hij in Jeruzalem geheiligd had. Geheiligd betekent afgezonderd had. Zijn huis is een afgezonderd huis. Zijn gemeente, het huis Gods in de geest, is een afgezonderd huis van de wereld. We kunnen niet in de wereld mee gaan draaien, want dan zijn we uitgetrokken. We hebben te veel dingen achter ons gelaten met Gods zegen, prijs de Heer. Het is toch een wonder dat je met elkaar gewoon eerlijk naar het Torah kan gaan leven. Alle ellende die we geleerd hebben van Rome, hebben we netjes afgelegd. Prijs de Heer, het is een vreugde om dat te doen. We beginnen nou wel met 2 kronieken 36, alleen maar om aan te halen waarom dat volk het land uitgezet is. Maar in handelingen 7 vers 52 staat het volgende... Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Vraagteken. Zelfs hebben zij hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardige. Dat is Jezua. Van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. So Zo erg was het onvoorstelbaar ja zegt die vers 53 gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen doch haar niet hebt gehouden God heeft zijn wet aan zijn volk gegeven alleen dat klinkt een beetje wet die is wet maar er staat gewoon Torah u hebt uw onderwijzing aan uw volk gegeven en ze hebben het gewoon over de rug gegooid ja dat is een probleem ze waren verbonden aan Gods onderwijzing het was Gods verbondsvolk je kan het niet maken dat je als verbonds zegt... ja, die Sabbat is wel van God, maar we gaan het anders doen. Oh ja, dat is niet zo best. Als het ene begint af te leggen, ga je het andere afleggen... van zaterdag, zondag, u kent de hele risico, hoef het niet uit te leggen. Hè? Het is een zegen van God dat we door die hele koers... tot aan het christendom toe hebben kunnen zeggen... we gaan terug naar de Torah, we willen gewoon leven naar het verbond van God. En voor wie is dat nou moeilijk van ons? Yeshua, die hebt gezegd: Het is helemaal niet moeilijk. Hij heeft het volmaakt gedaan. En waar wij tekortschieten, wordt zijn gerechtigheid, die 100% is, ons geschonken. God ziet ons niet meer als zondaars. Hij ziet ons als zonen en dochters van hem. Volkomen rein en rechtvaardig, als bekleed met witte klederen. En je mag er niet onder kijken, weet u nog? We zijn bekleed met witte klederen. Rechtvaardig verklaarde mensen. We zijn niet rechtvaardig, maar we zijn rechtvaardig verklaard op grond van het offer van onze Heer Yeshua. Mooi is dat, hè? Als je een stukje uit chroniek ziet en je ziet hier nog een herhaling uit handelingen. De discipelen zijn niet veranderd, die hebben nog steeds de waarheid verkondigd. Yahweh, de God van hun vader, staat in vers 15, zond wel zijn boden, dat zijn de profeten, tot hen, vroeg en laat, want hij... Vader in de hemel, ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Dus toen hij zag dat het allemaal fout ging met het volk, heeft hij zijn boden gestuurd. Zijn profeten. En die hebben gezegd, mensen bekeer je. Ja? Want het gaat fout met jullie. Maar wat deden ze met de profeten? Waar zijn profeten voor? Om dood te gooien. Zo werkt het echt. Probeer maar in je oude geloofsgemeenschap terug te komen met gedenkte de Sabbathdag en En noemt u op. Doet de feesttijden van de Heer. Want hij heeft ze gegeven als een teken tussen hem en ons. Omdat wij zouden weten dat hij onze God is. Nou, als je de feesten van de Heer niet viert, wie zegt dan dat hij je God is? Hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Maar zij, dat volk bespotten de bode van God, de profeten zij verachten zijn woorden en houden zijn profeten tot de gemeenschap van Yahweh zich zozeer tegen zijn volk verhief dat geen herstel meer mogelijk was dus er kan een punt komen dat je helemaal afgegreden bent tot zelfs de Heer God zegt nou, hier zie ik geen mogelijkheden meer voor dan voert hij ze uit door de vijand, want dan is zelfs de koning van de vijanden, die zijn dan nog een dienstknecht in de handen van Yahweh. En die paard die dan nog tussen zit, die wel rechtvaardig willen wandelen, die houdt hij apart. Ze gaan wel mee naar dat land van Babel, maar dan hebben ze daar toch nog een gezond en gezegend leven. Hè, er zitten ook nog mannen van de Daniel en zijn vrienden zitten ertussen. Afijn, er zitten nog aardig wat rechtvaardiger tussen. Geen probleem. We leven in dezelfde tijd. Dat is niet hoogmoedig, maar we vinden met elkaar met vreugde de weg van de Heer. Er was geen herstel meer mogelijk. Dat lees je trouwens niet vaak, hoor, zoiets in de Bijbel. Eigenlijk is er altijd herstel. Want we hebben een God die genadig is. Maar niet om te zeggen, oké, okay, ik doe het wel even, want hij is toch genadig. Dadelijk zeg ik weer, sorry God, en ik kom weer terug. Dat gaat helemaal niet. Je gesteldheid van je hart is dan niet koosje. Vers 17 van hoofdstuk 36. Hij deed de koning der Galdeeën tegen hen het volk Israël optrekken. Deze doden hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom. En hij spaarde jongeling nog maagd, oude, nog grijzaard. Alles gaf hij, Abba Yahweh, in zijn macht. Van die koning van de Galdeeën. Al het gerei van het huis huisgods. Het grote en het kleine, de schatten van het huis van Yahweh. Wat is het huis van God? Dat is ook het huis van Yahweh. De schatten van de koning en zijn vorsten. Alles bracht hij naar Babel. Alles van rijkdom en waarde. Om het aanbidden kwam die ene waarachtige God. Namen ze zo mee. En die kregen een plekje in Babel. Wonderlijk tot al die rijkdommen die ze meegenomen hadden. Laten we weer teruggaan naar Israël. 70 jaar bewaard en toen ze Israël en Jeruzalem weer moesten bouwen, konden ze uiteindelijk dat allemaal weer meenemen en de tempel opzetten. Toch wel bijzonder dat een heidense koning, dat goud niet gaat smelten, weet je wel, en er iets anders van maakt. Hij bewaart die schat. God is wonderlijk in dat werk. Nou, toen ze daarmee geklaar waren, zij verbranden dat huis gods. Wat is het huis van God? Dat is het huis van Yahweh. Dat bent u. Dat is het volk, geestelijk gezien. Het gaat niet om stenen dingen, dat gebeurt wel, maar het gaat om dat volk, om het, het huis van God. Van Jeruzalem af te zijn, alle paleizen verbranden zij, met vuur en alle kostbaarheden vernietigden wat overbleef. Dus wat nog kostbaar was in de ogen van Israël, werd totaal vernietigd. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel. Dus die paar vluchtelingen die nog net ontkomen waren, in de nek gepakt naar Babel. Zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. Hey, dus dit is in de tijden van Babel gebeurd. En als ze dan in Babel zijn, 70 jaar later, een paar jaar later, begint het koninkrijk van de Meden en de Perzen. U kent die geschiedenis? Ik neem aan van wel. hè? Om het woord van Yahweh door Jeremia, dat is zo'n bode, zo'n profeet, verkondigd, in vervulling te doen gaan... Totdat het land zijn sabbatsjaren, moet je luisteren, zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Dus die periode dat ze de Gods Torah en zijn wetten, willens en wetens overtraden, ook de sabbatten langs de kant gingen, er zijn heel wat ellendige dingen gebeurd, heeft God uiteindelijk gezegd, die sabbatten, die zullen betaald gaan worden. Je zult voor 70 jaar maal zoveel sabbatten zul je in de handen van je vijand zijn. 70 jaar had de profeet Jeremia verkondigd. En 70 jaar moesten die sabbatsjaren vervuld worden. Wij tellen ook sabbatsjaren. Dit jaar zaten we in het 49e, heb ik begrepen, en volgend jaar is het het 50e, is het weer een jubeljaar. Wie weet wat we allemaal nog gaan zien uit de hand van de Heer. Jeremia heeft er het volgende bij gezegd. Jeremia 25 vers 8. Daarom, zo zegt Yahweh de Heerscharen, omdat gij naar mijn woorden niet gehoord hebt. Zie, ik laat alle geslachten van het noorden komen, hè, van Babel, luidt het woord van Yahweh en Nebuchadnezzar, de koning van Babel, noemt hij die mijn dienaar, mijn knecht. Hoe <laughs> is dat, hè? Wie is ook weer die de koningen aanzet in de wereld? God zelf. God zelf. Hij geeft padjes aan de volkeren en daar zet hij ook nog koning in. Dan denken wij wel eens zo: daar zit een rotkoning. Is hij ook de god neergezet? Nou, ze krijgen de koning waar ze recht op hebben. Echt waar. Die krijgen ze. Breng hen tegen dit land en zijn inwoners. Ja, tegen al deze volkeren rondom. Dus hij noemt Nebuchadnezzar zijn dienaar. En die brengt hij tegen het land en zijn inwoners, tegen al deze volken van rondom. Ga, sla hen met de ban en maak hen tot een voorwerp van ontzetting. Zegt hij tegen Nebukadnezar. Tot een aanfluiting en tot een eeuwige smaad. Zegt hij tegen Nebukadnezar, Tot hij dat moet gaan doen met het volk van Israël. Tot ze tot een eeuwige smaad zullen zijn. Onbegrijpelijk. Maar ja, het is toch wel begrijpelijk als je gaat zien wat er gebeurd is. Het is een verbondsvolk op grond van het verbond van Sinei. En daarvoor Abraham, Isaac en Jacob. Om trouw te zijn in de wegen van de Heer. Wij wandelen in dezelfde wegen met vreugde. Maar we zijn verbondsvolk. Ik heb een verbond met mijn vrouw gesloten. Hoe zal ik reageren als ze gek loopt te doen met de buurman? Ik zeg, hé, kom eens hier. De buurman een pak slaag. En tegen haar zal ik heel lief zijn. Zeg, joh, het zou niet beter dat je weer terugkomt op je weg. Even wat raar voorgesteld natuurlijk. Maar als de huwelijks trouwverbond verbroken wordt, ja, ik kan begrijpen dat mensen er woest van worden. Ja, sommige dingen moet je nou eenmaal pakken. We hebben zulke harde harten, tot zelfs Mozes heeft gezegd, oké, okay, vanwege die hardheid van harten geef ze dan een scheidbrief, ook helemaal uit elkaar. Maar het is niet de wil van God, hij wil hebben dat we trouw zijn, hij eist ook trouw van ons. Hij zegt, maak ze tot een aanfluiting en tot een eeuwige smaad, die vrouw van mij, Israël. Vers 10. Ik doe uit hun midden verdwijnen de stem der vreugde, de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom, de stem van de bruid, het geluid van de handmolen en het licht van de lamp. Ik zeg vader, ik doe het allemaal weg uit hun midden. Dan zal het hele land tot een oord van puinhopen, tot woesternij worden. Deze volkeren zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaar. Zo had profeet Jeremia gesproken. En niet omdat ze zo koosje bezig waren. Dus we weten hoe God reageert. Hij is een jaloerse God. Net zo jaloers als dat jij bent op je vrouwtje als er een ander eraan zit. Ja, dat gaat niet, gaat niet goed komen. Hè? Vers 12, maar na een verloop van 70 jaren zal ik, zegt Yahweh, aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord van Yahweh, hun ongerechtigheden bezoeken. Ook aan het land der Galdeeën en ik zal dat tot eeuwige woesternijen maken. Dus hij gebruikt dat land wel van Nebukadnezar om dat volk te straffen, maar hij krijgt er ook voor op zijn donder, die Nebukadnezar en zijn volk. Want ze hebben zich toch niet zo netjes gedragen. He? Er zijn dingen gebeurd die niet goed zijn. Dan zal ik, zeg Yahweh, over dit land doen komen al mijn woorden die ik, Yahweh, daartegen gesproken heb. Alles wat dit in het boek over Jeremia geschreven staat over alle volken, wat hij daarover geprofiteerd heeft. God die houdt zich aan zijn woord wat hij door de profeten aan zijn volk laat zeggen. Maar die profeet Jeremia sprak ook tegen de buitenlanders. En wat hij over die buitenlanders, over Assyrië en over uh, Babel gezegd heeft, heeft hij allemaal in vervulling laten gaan. Vers 14. Want ook zij zullen dienstbaar gemaakt worden door machtige volken en grote koningen. En zo zal ik, Yahweh, hun vergelden naar hun doen. Naar het werk van hun handen. Want al dus heeft Yahweh, wie is Yahweh? Dat is de God van Israël. Oh ja. Hoor je het? Yahweh is de God van Israël. De God van zijn verbondsvolk onthoud dat steeds al dus heeft Yahweh dat is de God van Israël zegt de profeet tegen mij gezegd neem deze beker met de wijn der granschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken tot welke ik u zend zo werd ik het met de Heer hij zal de beker met de granschap inschenken ik vond de reis van Netanjahu echt mooi hij heeft heel netjes gesproken maar hij heeft goed laten horen waar het om ging hij begon een stukje aan te halen over Poerim. En aan het eind van de zaak, wie, wie noemde die toen? Heb je het gehoord? Joshua. Wees sterk en moedig, zegt hij. Was schitterend, als je Joshua leest, schitterend. Tot hij dat daar voor de hele wereld heeft kunnen verkondigen. Die man die heeft echt zijn woorden waren afgewogen. Als je zag die blaadjes die hij allemaal onder zijn neus weglegde, zo. Heb je het gezien? Hij zo, hij denkt zeker weten tot ik zeg wat er staat. Want ik wil geen komma en geen punt fout zeggen. Nou zegt hij, ik zal de alle volkeren tot wie ik je zend, Jeremia, te drinken geven. Dat zij drinken en waggelen en dol worden ten gevolge van het zwaard dat ik onder hen zend. Dat is die bittere wijn die hij uitschenkt, dat is dus in dit geval het zwaard. Daniel 2, daar staat iets geschreven over die koninkrijken van dat beeld. U kunt het uh, zich goed herinneren. Dan moest een uitleg gegeven worden aan de droom die de koning had gehad over dat enorme gouden beeld. Hij was er een beetje zenuwachtig van geworden. En Daniel die krijgt inzicht en die gaat praten. Nou zegt Daniel tegen de koning, dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij o koning, hij noemt hem koning der koningen. Kun je je voorstellen, wie is ook weer de koning der koningen? Ja natuurlijk, Yeshua. Hij heeft uit de hand van de vader het koningschap ontvangen. Hij wacht op de dag dat vader hem terugzendt, zodat hij in Jeruzalem het koningschap over de hele wereld in zijn handen zal gaan krijgen. En in die duizend jaar, waar het dan over gaat, zullen wij met hem mogen heersen. Kent u die uitspraak? Openbaringen 20, dat we met hem mogen heersen, die duizend jaar? Onbegrijpelijk. Gij ook koning, koning der koningen, in die periode natuurlijk. Hij was de grootste machthebber. Aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Dus aan wie had hij zijn koningschap te danken? Aan de God van Israël. Dus de koning van Babel had zijn koningschap te danken aan God de Vader. De God van Israël. Ja, in wiens hand hij... De mensen, kinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en de gevogelten van de hemel heeft gegeven. En die hij, Abba Yahweh, tot heerser over die allen heeft gemaakt. En dan zegt Daniel, gij, zegt hij, gij zijt dat gouden hoofd. Hierzo, de koning van Babel, Nebuchadnezzar, gij zijt dat hoofd, dat gaat beginnen in het jaar 604, zo tot 587 voor Christus, is zijn heerschappij. Doch na u, staat er in Daniel 2, vers 36, zal een ander Koninkrijk dat van de Mede en de Perzen ontstaan. En dat is geringer dan het Uwe. Dus daar komen de mede en de Perzen in 587 tot heerschappij. Dit is ook de periode dat het boek Esther uh, zich afspeelt. Ik laat nog wel even horen wat hier allemaal nakomt. En weer een ander, een derde koninkrijk, dat van de Grieken, dat is van koper, dat heersen zal over de hele aarde. Dat zijn de heupen van het beeld. Daarna zegt hij, een vierde koninkrijk, de Romeinen, zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt, gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizen. Dus dat koninkrijk van die Romeinen heeft al die voorgaande koninkrijken verbrijzeld en vergruizeld. Uiteindelijk is Rome de Groot overheerser geworden. En hij regeerde in de tijd dat Yeshua geboren was. En Israël dacht, Ho, als hij de Messias is, dan gaat hij ons verlossen van die Romeinen. Maar niks is minder waar. Hij kwam niet om ze te verlossen van de Romeinen, maar hij kwam hun verlossen van de zonde. zonde. Heb je de les goed gemaakt over de trouwbreuk? Hij kwam ze verlossen van de zonde en daar hoefde hij niet de Romeinen voor het land uit te jagen. Daar moest een, ja, een weg gegaan worden. Ja, die eindigde aan dat kruis. Ook daar niet eindigde, want hij eindigde in het graf. Oh nee, ook daar eindigde die niet, want hij werd opgewekt uit de dood. En daar eindigde het ook niet, want hij is door vader opgenomen in de hemel, zittende ter rechterhand gods. U kent de belijdenis hè? En er komt een dag, er komt hij terug. Heel Israël kijkt uit naar komt van Messiach. De meeste Israëlieten weten niet dat het Jeshua is. Want die hebben ze van de christenen leren kennen, die Jezus. En die lusten ze niks van. Maar dat komt omdat alles wat Jezus in rechtvaardigheid heeft gedaan. Hij was voorkomen jood. Hij diende de Torah. Hij vierde Sabbat en alle feesten. Echt waar, hij heeft de weg als een rechtvaardiger gewandeld. Dus een jood zal van een christen eigenlijk niks aannemen. Als een christen zich bekeert tot een Torah getrouw leven... en uit die genade leeft voor het aangezicht van zijn God... ja, dan denk ik wel dat zijn baard uitvalt, zijn hoed afgaat... dat hij denkt, wat krijg ik nou voor een christen? Eigenlijk zijn dat geen christenen. Dat zijn gewoon, ja, joden geworden. Dat is natuurlijk niet zo, we zijn geen joden genoten. Maar ik geniet wel van de joden die rechtvaardig wandelen. Het is een vreugde om hun God te dienen. Want hun God is mijn God. Wie zei dat ook alweer? Rut, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat is het getuigenis wat we als gemeenschap mogen beleiden. wij, de God van Israël, is onze God. Ook de Messias van Israël is onze Messiaag. En we zullen hem eren in gehoorzaamheid. Nou zegt hij, het, hij zal het verbrijzelen en vergrijzelen. En daarna ontstaat de tien tenen, dat is uh, ijzer en leem, weet u het nog? Die volkeren. Ik heb hem maar ondergezet, is dat het verdeelde Europa of is dat de verdeelde islamitische landen? Maar tot daar wat gebeurt rondom dat Israël, ze roepen al jaren hè, de dood over elke Israëliet. Ze willen niks liever aan elke Jood de zee indrijven en hem zien verdrinken. En als ze de kans krijgen, willen ze hem slachten zoals in dier dierslacht. Het zijn niet de vrienden van Israël die daaromheen liggen. En Europa en de Russen en alle anderen zijn zich ook aan het groeperen. Aan wie gaan we meehelpen? Dus al die koninkrijken van de wereld zijn eigenlijk op die navel van de wereld gericht om daar een partij te trekken. Of met de tegenstanders van Israël, dan weten ze ook wat ze gaan overkomen. Of je bent met Israël en voor de God van Israël. Weet goed aan welke kant dat je staat. Nog even een tekeningetje van de kaart. Deze twee rode pijlen, dat zijn de twee uittochten die gegaan zijn naar Babel met de Mede en de Persen. En die anderen, dan gaan naar de Grieken toe. We krijgen de Romeinen, die verdeelde koninkrijken. Maar bij de Mede en de Perzen, daar gaat ons verhaal vandaag verder. We gaan beginnen in Esther. Uiteindelijk moeten we er een beetje op uitkomen vandaag. Hè? Ik kan maar kleine stukjes pakken, want ik zou het liefst heel het boek Esther lezen, maar dat hebben we een half uur geleden al, al gedaan, de belangrijkste partjes. In de dagen van Ahosferos en die Ahosferos is de koning van Babel. Hij regeerde van Indië tot Ethiopië. Dat is een koning. Gigantisch land. En dan beseffen dat die anderen ook allemaal die landen gaan innemen. Niet te geloven. Hè? Maar deze koning Ahosferos was koning over Babel. Ahosferos was de opvolger van Korus. Onder wiens Bevel een groot deel van Juda en Israël terugkeerde om de tempel te herstellen. Mooi. Dat is dus het tweede gedeelte hier zo. De tijd van de mede en de Perzen. In het jaar 415, ja, dat zit hier tussen 587 en, en 330 in, zie je? Het einde van de 70 jaar waarover Jeremia profiteerde, is het jaar 415 voor Christus. De achterblijvers in Babel zijn in de problemen gekomen door Haman. De achterblijvers in Babel zijn in de problemen gekomen door Haman. Amen, ha zo gaat hij. Niks met die Haman willen we hebben. In die dagen toen koning Ahasveros zijn koninklijke troon in de burg Suzan zetelde... ...in het derde jaar van zijn regering richtte hij een feestmaal aan voor al zijn vorsten en zijn dienaren. Een leger van Perzië en Medië. Zie je, het is in deze periode. De edelen en de vorsten der gewesten waren bij hem. Denk om dat dat een feest is geweest. En die gasten vieren niet één dagje feest. En ze hebben daar feestgevier, je wil het niet weten. En er ging echt niet meer limonade. Er was nu in de buurt Susan een jood. Een joodse man. Hij heette Mordegai. Hij is de zoon van Jair, Simi, Kis. Ja, het is een ben -Yaminid. Hij komt dus voort uit de twee stammen. Daarom heet hij ook een jood. Als ze uit de tien stammen komen, dan zijn het Israëlieten tegenwoordig noemen we natuurlijk heel Israël Israëlieten, of als we het over een Jood hebben, dan is het eigenlijk ook over heel Israël dat is een beetje in verwarring geraakt dus komt tegenwoordig iemand uit Israël al is hij uit de stam Zebulon, Zij zegt hij ben je Jood? Dan zegt hij, ja ik ben Jood de Bijbel noemt ons zelfs Joden geestelijke Joden, want wie is een Jood? Niet die naar het vlees is maar die naar de besnijdenis van zijn hart is, ja die in vreugde de Heer dient en de weg gaat dat is dus, de Benjaminiet was weggevoerd uit Jeruzalem ...met de ballingen weggevoerd waren met Jegonja, de koning van Juda... ...welke Nebuchadnezzar, de koning van Babel, in ballingschap hadden weggevoerd. Nou, tot het hier gaat over wegvoeren is wel duidelijk. Als er nou in één tekst staat, drie keer weggevoerd... ...dan zijn ze echt weggevoerd. In opdracht van God door de koning van Babel. Hij was de pleegvader van een schitterende dame, Hadassah... Ook wel Meerte, of Esther, Venus, Istar, zit er allemaal een beetje aan vast. Hè? Ze hadden zelfs natuurlijk ook heidense namen, want ze waren natuurlijk als verborgen joden in dat land. Mordechai was natuurlijk al een beetje een naam, tot iedereen kon denken, hé Mordechai, ben je een jood? Hè? Maar dat meisje heeft een naam gekregen, Esther, dat lag meer in de lijn van de, van de menen en de Perzen. Maar ze heet Hadassah. De dochter van zijn oom. Een meisje bekoorlijk van gestalte. Schoon van uiterlijk. En Mordecai had haar als dochter aangenomen. Het was niet zijn dochter, maar ze was aangenomen. Dus haar ouders leefden waarschijnlijk niet meer. Esther had haar volk en haar afkomst, oftewel het feit dat ze een was, niet bekend gemaakt. Daar Mordegai haar geboden had dat zij die niet zou bekend maken. Wie weet komen we ook ooit in tijden... Dus hè, niet bekendmaken wat je gelooft. Hè? Want ze zoeken allemaal mensen hè, die in de ene wachtige God geloven. Precies als het de joden is vergaan. Misschien komen de tijden, ik hoop het niet, maar dan zullen we op dezelfde wijze omgaan door na te denken. Zij was een dochter uit het huis van koning Saul. En koning Saul was een benjamiet. De eerste maand van de maand Nisan, dat is Aviv... In het twaalfde jaar, dat is 358 voor Christus, van de koning van Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het Poer. Oh. Voor elke dag en voor elke maand tot de twaalfde de maand Adar. Toen zei de Haman, de koning Ahasveros, er is een volk, en hier moet je naar luisteren mensen. Je mag niet alles vergeten, maar als je wat vergeet, niet dit. Die uitdrukking is zo mooi. Haman die zegt tot de koning Aos Veros: Er is een volk dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volkeren in al de gewesten van uw koninkrijk. En zijn wetten van dat volk Israël verschillen van al die alle andere volkeren. Maar de wetten van de koning volbrengt dit niet. Dat is een leugen natuurlijk, want ze hebben daar natuurlijk ook gewoon rechtsgereden gestopt voor de stoplichten. Ze hebben gewoon gedaan wat de wet Maar het ging over andere koek, hè? Uh, hun wetten verschillen van alle volkeren, maar de wetten van de koning volbrengt het niet. Zodat de koning het niet betaamt. Hé, hey, wat zegt hij tegen de koning? Koning, het betaamt u helemaal niet om dat volk met rust te laten. Wie is die man wel niet tot die zegen de koning zegt, Het betaamt u niet om hen in leven te laten en met rust. Dat is een mannetje. Wordt tijd als ze met land uitsturen. Indien het de koning goed denkt, mogen een bevelschrift... ...van de koning uitgaan... ...om het uit te roeien. Dat is heftig. Het lijkt Hitler wel. Een van zijn voorvaderen. He, zou het, nou, ik, weet niet, ik ken al die genetica niet. Maar naar zulke uitdrukkingen... ...dan denk ik zo, daar zit Hitler... ...in zijn Zoveelse voorgeslap. Hitler was ook een haman. Goed hoor. Ja, inderdaad. Boef. Ik heb maar één gelovig in de zaal, geloof ik. Ja, hij zegt, doet hij een bevelschrift bevelschifter uitgaan om dat volk uit te roeien. Zal ik, zegt de haman, zal ik tienduizend talenten zilver afwegen... en ter hand stellen aan hen wie het werk het is die te storten in de schatkist van de koning. Die Gluipet die zegt, ik zal zoveel zilverstukken geven aan de schatkist van de koning. Om dat volk uit te roeien. Dus hij wilde er nog vet geld voor neerleggen... zodat Nebuchadnezzar zou zeggen... Uh, roei dat volk uit. Haman, die wil de prijs betalen. Ja, echt waar? Je kan boer roepen, maar hij wil het echt. Ja. Toen deed de koning zijn zegelring van zijn hand, gaf die aan de aangegiet. Haman, de zoon van Hamadata, de jodenhater. Dus jodenhaters hebben maar één ding voor het ogen. De dood aan de joden. Anders denken ze niet. Oproep, ...om Joden te doden. En het is een uitroepteken. Ze zeggen het niet. ze Zeggen, dat is het Joden doden? Nee, echt niet waar. Ik heb er een uitroepteken achter gezet. De koning zei tot Haman... ...het zilver zij u geschonken. En ook het volk. Hé. Hey. Zie je tot die koning zelfs zijn handen aftrekt... ...van de gift die Haman omgeeft. Over nagedacht? Maar het is een heel mooi iets... Die koning die zegt gewoon, dat zilver wat je aan mij wilt schenken, dat zijn u geschonken. Maar ook het volk is u geschonken. Om daarmee te doen, naar nou wat goed is in uw ogen. Geef ze maar de vrije hand. De brieven werden door middel van eilboden. Kent u eilboden? Nederland zit vol met eilboden, wist je dat? Al die kareersoudertjes. Die eilen overal naartoe. Dus ook in die tijd, alleen toen hadden ze een kameel of een, of een ezel of een paard... He, dat waren eilboden die gingen heel snel. Stoffelijke kracht al in de woestijn. Het waren eilboden die verzonden naar alle gewesten van de koning dat men zou verdelgen, doden, uitroeien. Alle Joden, van knaap tot grijzaad, zelfs kinderen, vrouwen, en dat ook nog op één dag. Op de dertiende van de twaalfde maand, Adar. En dat men hun bezittingen zou buitmaken. Nou, wie wil die Joden niet doden? Echt waar? Iedereen is er gewoon op geld op lust. Als je toch de eeuwige God, de ware God van Israël niet kent en zijn geboden en inzetten niet kent. Dan is toch alles wat jij bedenkt, wat jij kan doen. En dan krijg je de gelegenheid om die slag te maken en al die bezittingen van de joden te pakken. Dat was Esther 3 vers 13. Ik maak een sprongetje naar Esther 9 vers 16. Anders wordt het te lang. De overige joden in de gewesten van de koning verzamelden zich en verdedigden hun leven. Want door de tussenkomst van Esther kreeg ineens die koning door wat de fout was. Hoe gluipig dat het was geweest. Toen denk hij: hoe kan ik dat nou voorkomen? Nou zegt hij, ik laat het bevel uitvaardigen tot elke Jood zich mag verdedigen. Dus hij trok niet zijn wet van Meden en Persen in om de Joden te doden. Want wat één keer gezegd is, is gezegd. In de stad van Meden en Perzen. Dus hij kon niet zijn gebod terugtrekken. Maar hij zegt wel, de Joden mogen zich verdedigen. En daar hadden ze oren voor. De overige joden in de westen van de koning verzamelden zich en verdedigden hun leven. Ze kregen rust van hun vijanden. Prachtig is dat. Zij doden onder de haters 75.000. Maar ze staken hun handen niet uit naar de buis. Op de dertiende dag van de maand Adar. Ze lieten al de rijkdommen van hun voor wat het was. Ze denken van de Joden haters. Willen we niet eens een cent? Zo is dat. Je moet dezelfde mentaliteit krijgen. Laat je nooit voor geld of wat dan ook opzetten om kwaad te spreken over een Jood. Als je wat wil zeggen tegen een Jood, wat je niet bevalt, ga dan naar hem toe. En dan zeg je met alle respect, ik vind het een beetje moeilijk om het je te zeggen, maar ik denk, 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk dat ze dat zullen waarderen. Lieve mensen vinden dat niet mooi. Ze verdedigen hun leven. 75.000. Hebben ze omgebracht. Niet omdat ze naar hun toe gingen. Maar dat waren die opgetrokken waren om die joden te doden. God die heeft ze gezegend. En hij heeft ze de overwinning gegeven. Nou op de veertiende dag rusten zij. En zij maakten die tot een dag van een feestmaal. En van vreugde. Ik kan het me voorstellen. Dat je daarna goed kan eten en vreugde kan bedrijven. Dus wat een vreugde. Want we leven nog. De joden in Susan. Dat is dus een van die grotere steden. Die verzamelde zich zowel op de dertiende als op de veertiende van de maand. Zij rustte op de vijftiende dag, maakte deze dag tot een feestmaal en een vreugde. Dat was afgelopen donderdag. Ik wil dat afsluiten deze morgen met Johannes 15. Alleen maar om te laten horen hoe er in het Nieuwe Testament gedacht en gesproken wordt. Want ook degene die in het Nieuwe Testament spreken, Johannes is een Jood. Zou hij zondag gevierd hebben? Echt niet waar, had hij de discipel van Yeshua niet kunnen zijn. Had hij de feesten van de Heer overboord gegooid, had hij kerstfeest? Want Yeshua, die was toch al geboren, hè? Maar kerstfeest kenden ze niet. Dus al die christelijke tinten die wij meegekregen hebben, die waren toen helemaal niet bekend. En er is ook geen profetie die heeft gezegd dat het ingevoerd zou worden. Die Johannes, een Joodse broer, die zegt het volgende. Gelijk vader mij, hè, Yeshua heeft iets over, heeft lief gehad... Dus Johannes de discipel die vertelt wat Yeshua gezegd heeft. Gelijk de vader mij, dat is Yeshua, heeft lief gehad. Heb ook ik, Yeshua, u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Nou, daar kan je een mooi preek over houden. Blijf in mijn liefde. Maar Yeshua die verbindt daar iets aan. Blijf in mijn liefde. Dus als we nu gaan luisteren wat Yeshua te vertellen heeft. Dan weet hij ook precies wat het betekent om in zijn liefde te blijven. Zal ik het verraaien of weet u het al? Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Amen. Zeg eens je vinger op, bent het eens. eens? Want het staat dus even. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik, Yeshua, de geboden van mijn vader Yahweh bewaard heb en ik blijf in zijn liefde. Dus als je een navolger van Messiach bent, Messiach Yeshua, dan hou je de geboden van zijn vader. En zo blijf je in de liefde van de vader en van de zoon. Als je meent dat te kunnen veranderen, is een vorm van eigenwijzigheid, denk ik. Die ten verderve leidt. Dit heb ik, zegt Yeshua, tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap, de blijdschap van Yeshua in u zei. En uw blijdschap vervuld worden. Hij wil hebben dat onze blijdschap tot het hoogste doel komt. Vervuld worden is tot doel komen. Als je niet tot je blijdschap kan komen, mis je eigenlijk je doel. Dus niet tot die blijdschap komen zou je ook nog zonde kunnen noemen. Want zonde is doel missen. Het is voor ons een vreugde om tot het doel te komen wat Vader voor ons gesteld heeft. En waar Yeshua ons is voorgegaan. Nou, zegt hij vers 12. Dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebt. Hé, hey, dat liedje kennen we ook nog. Wie kent dat? Dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebben. Het schaap wordt verhebd. Hey. Mooi is dat, hè? Dit is mijn gebod, dat gij elkaar de lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Voorkomen in gehoorzaamheid, lieve mensen. Mogen we het u opbouwen en het intense verlangen geven om gewoon in zijn wegen te wandelen met vreugde. Amen.